Ondernemend kruidbeke, loyaal en lokaal. Hallo, ik ben uh, Dirk de Hane. Uh, ik in Basel, ik, ben, uh, ik vertegenwoordig hier vanavond Hopzake, uh, bedrijfje Hopsackey en ook Oscar D, dat is mijn grafisch bureau. Maar we gaan het vanavond denk ik vooral hebben over Hopsackey. Een zeer goede avond, alweer van harte welkom bij Ondernemend Kruibeke hier bij Radio Barbier. U bent het ondertussen toch al een beetje gewend, de tweede dag al, dat we Ondernemend Kruibeke op u loslaten en de ondernemers aan het woord laten. Vandaag hebben we dus Dirk in onze studio, die hopsakee vertegenwoordigt. Goedenavond Dirk. Goedenavond G. Ik mag Dirk zeggen, hoop ik. Ja, uiteraard. Ja, de haner klinkt, klinkt niet zoals het moet klinken, vind ik. Dan denk ik direct aan politiek. Ja, inderdaad. Maar het is ook al even geleden, maar toch blijft wel hangen. Ja, het, is inderdaad, maar, het blijft hangen. Maar ik denk fysiek dat ik ja, <laughs> inderdaad niet direct... Nee, nee, je komt in, nee, nee, absolu nee, absoluut niet. De trend is gezet voor uh, ja. dit uurtje radio. Hopzakke, prachtige naam. Ik ga u zeggen hoe ik bij u terecht ben gekomen. Want het heeft... Ja, hoe jij hier nu zit, dat heeft allemaal toch wel wat werken en wat voeten in de aarde gehad. Uh, toen wij het idee hadden bij de radio om ondernemend kruibeken uh, op de mensen los uh, te laten, hadden wij ten eerste niet in, in gedachten dat er zoveel reacties gingen komen. Ja. Maar hadden wij het probleem van wie gaan we daarvoor aanschrijven? En toen heb ik gewoon op Google de kaart kruibeken genomen. Ik heb ingezoomd op bepaalde streken binnen Kruijbeke en plots zag ik daar een naam Hopzakje staan, ik heb daarop geklikt, ik vond een e-mailadres en ik heb jou gemaild. Voor de rest is Hopzakje mij totaal onbekend, dus doe maar uit de doeken Dirk wat Hopzakje eigenlijk juist is. Op zich wel een beetje gek, want we hebben ons ook geregistreerd op de ondernemerslijst in Kruijbeke. Maar laat, laat ik daar nu niet van vertrokken. Oké, okay, nee, is goed. Heel tof dat jullie ons op die manier uh, gevonden hebben. Uh, hopsakee is eigenlijk in essentie een uit de hand gelopen hobby. Dus ik heb zelf een, uh, een grafisch ontwerpbureau. Maar ik ben samen met mijn vrouw, uh, denk ik, een dikke tiental jaar geleden gestart met Hopsakee. Uh, hopsakee is eigenlijk een, ja, een bedrijf, een activiteit van onszelf... Waarmee dat, dat we eigenlijk um, werken rond Japa Japanse premium sake, uh, proberen mensen die producten te laten appreciëren en te combineren met uh, Europese gerechten. Eigenlijk, doen food pairing, doen. we doen veel proefsessies, uh, tastings uh, bij ons thuis, op locatie voor bedrijven, B2B en dergelijke. En ik zeg, het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby, uh, maar intussen wordt dat meer en meer echt een, uh, een vrij volwaardige activiteit. En worden we meer en meer gevraagd om dit uh, te verzorgen eigenlijk. Dus we serveren Japanse premium sake met, met of zonder aangepaste gerechten. Met heel veel uitleg, veel educatie, presentaties en dergelijke. Ik zak nu, nu alweer op mijn stoel. Ja, dus, dat, dat is echt iets voor mij. Uh, toen ik uh, een aantal collega's uh, hier aansprak over ja, we gaan iets doen rond sake en voetpering zal er misschien ook wel bij. Zal ik er toch een paar raar opkijken? Dit is echt wel iets nieuws, iets uitzonderlijk hier. Of ben je niet de enige hierin? Uh, eerlijk gezegd is die ja, die blijft een niche-activiteit in, mm -hmm. uh, in België, in Europa zelfs, wereldwijd. Maar geleidelijk aan de laatste jaren zien we die trend echt wel uh, toenemen. Is Er meer en meer interesse naar uh, Japanse sake, premium sake. Um, bijvoorbeeld, wij gaan ook ieder jaar naar de, de Salon du Sake in Parijs. Dat is eigenlijk dé grote beurs rond sake in, uh, in Europa. Alles komt daar zo'n beetje samen. Uh, we zijn nu nog... Uh, onlangs naar de tiende editie geweest. Uh, in het begin was ze heel klein, dat begint stilaan echt te groeien. En we zien ook meer en meer restaurants, ook in uh, de horeca, in, in de grootsteden, mm -hmm. in België ook daar meer en meer aandacht aan besteden. Maar onze insteek, onze bedoeling is eigenlijk om mensen dit ook privé daarvan te laten genieten. Uh, bijvoorbeeld uh, als je een een, uh, ja, een dinertje hebt voor vrienden of familie met een aantal gangen in plaats van telkens bij een voorgerecht een <lacht> chardonnay te serveren of zo. Waarom is niet een glasje zakje? Dat hoeft niet de volledige maaltijd te zijn, maar toch een van die gerechtjes is te pijren met een zakje. En dat is eigenlijk wel een insteek. Wat wij dan wel doen, we gaan extreem bij onze proeverijen gaan we bijvoorbeeld een volledig menu aanbieden van aperitief tot en met dessert, tot bij kaas of zo. En brengen we aangepaste zakje. Zakje gaat eigenlijk bij elk gerecht, bij elk soort maaltijd, is heel makkelijk te peren. Tot, allee, ik zeg het, je kunt een sparkling zakje hebben als aperitief, maar je kunt perfect eindigen met een iets wat zoetere zakje bij kaas en een uh, gewone kaasgootel. Zoals wij dat kennen met uh, ja pittige cheddar kazen of bleu of dergelijke. Zakje gaat daar fantastisch bij, bij samen eigenlijk. En dat proberen we de meesten, te ja. Ja. Je, je, je, kan, je kan het niet beter verwoorden. Dit ja. is een perfecte uitleg van inderdaad wat jullie doen. Ondernemend kruibeken. Ja, voor ons is dat ook een heel persoonlijk verhaal. Dat is een beetje een lang verhaal, als ik dat even... Ja, probeer het kort te houden. Probeer het een beetje te schetsen. Ja, te inderdaad. Maar um, heel kort, stap voor stap. Dus, um, lang geleden, begin jaren negentig, heb ik in... Christine en ik, mijn vrouw en ik, hebben in Japan gewoond. Ik had, was toen net afgestudeerd uh, als productdesigner. Ik ben vertrokken naar Japan om daar te werken voor een aantal klanten voor een uh, Antwerps designbureau. Dat is een prachtige periode. Nu, ik heb daar een jaar gewerkt, gewoond. We zijn naar teruggekeerd. Veel, we hebben daar veel vrienden gemaakt. Daarna ben ik heel vaak terug moeten keren. Maar na een paar, paar jaar ben ik gestart met mijn eigen grafisch bureau, hier in België. En een van onze eerste klanten was Konishi. En Konishi is eigenlijk een van de grootste en oudste familie sake brouwerijen in Japan, gesticht in 1550. Nu nog altijd in familie de vijftiende mm -hmm. generatie. Maar zij waren toen gestart, begin jaren 90 met import van Belgische speciaal bieren als niche activiteit. Dus die begonnen met Hoegaarden en Duvel te mm -hmm. importeren in Japan. En die hadden mij dan gecontacteerd om campagnes te maken rond Belgisch bier in Japan. Omdat ik had wel voeling met Japan. Ik kon Japans zetwerk doen en verzorgen en zo. En dan zijn wij gestart met heel campagnes op te zetten rond Hoegaarden in Japan, Duvel gelanceerd in Japan. En zo is dat stilletjes aan allemaal ontrollen gegaan. En Konishi is nog altijd een goede klant van mijn bureau. Wij doen nog altijd productportfolio voor in de catalogoog online catalogus en zo rond Belgisch bier. Dus de grootste invoerder van Belgisch speciaal bier in Japan. Los daarvan, een tiental jaar geleden hadden wij het idee van: goh, dat is een heel toffe klant van ons, maar eigenlijk zou het wel tof zijn om met hun product, hun zakje, hun basisproduct, eigenlijk ook hier iets te doen. En als wij samen met iemand die dan teruggekomen was van Japan naar België, die bij het anker, Brouwerij Het Anker in Mechelen, is mm -hmm. beginnen werken. Zijn wij zo wat gaan brainstormen en gaan kijken, hoe kunnen we dat doen? En uiteindelijk zijn we er dan in geslaagd om uh, hun sake, van Konishi in te voeren naar België, via Brouwerij Het Anker. Dat was puur om logistieke redenen, douane, accijns, ja, zelfs leeggoed, van flesjes van het anker, de wissel en dergelijke. En dat draait nu al jaren vrij goed. Ik doe dat samen met Hans, Hans Ribbes, die ook bij het Anker gewerkt heeft. We doen dat nog altijd. En daar sta ik zo we begonnen. En zijn wij met hun producten hier begonnen. Maar geleidelijk aan hebben we dan onze horizon een beetje verbreed. Zijn we naar de Salon du Sacquet in Parijs mm -hmm. geweest. Andere brouwerijen leren kennen. En via via is ons gamma uitgebreid. En naast Coniche hebben we nog een aantal heel andere producten waarmee we eigenlijk onze proeverijen doen. I just wanna be Een moeilijk toegankelijk drankje. Hoe, hoe, hoe hebben wij. Ik, ik maak de klik nog niet helemaal. Mm -hmm. Is dat iets wat je mm -hmm. zelf ook ervaart, mm -hmm. dat de mensen. het moeilijk kunnen. de klik moeilijk kunnen maken? Het blijft nog steeds een vrij moeilijk verhaal. Ook omdat uh, veel mensen associëren het nog met uh, de gratis fles die ze bij de Chinees krijgen, de afval-Chinees. <laughs> Nee, dus als goede klant krijg je dan een fles sake zo gezegd, erbij, maar dat is eigenlijk Chinese sake, veel te veel alcohol. Uh, in vergelijking met uh, Japanse sake, premium sake, is dat eigenlijk alcoholgehalte varieerd van pakt 11 tot 17% maximum. Oh, ik dacht... En nee. eigenlijk, te ver, ja, eigenlijk te vergelijken met een, een goede fles witte wijn, daar moet je eigenlijk een beetje van uitgaan. Ook best koel cool te serveren, lekker fris in een wijnglas. En dan krijg je ja, die lekkere geuren, smaken toegankelijk, uh, citrus, banaan, dergelijke. Dus waar, waar, waar moet ik, zo moeilijk op de radio, maar uh, we eigenlijk hier een tasting voor, voor al die luisteraars uh, moeten doen. Uh, uh, uh, hoe kun je Saki nu met, waarmee kan je Saki nu het beste vergelijken als, als we het over smaak hebben? Of is dat te we moeilijk? Het gaat heel breed en uh, dat is dus ook dat we proberen het meeste uh, te leren kennen eigenlijk. Het gaat van een sparkling zakje, zoals ik al zei, van je hebt eigenlijk champagne kwaliteit in zakje. Dus echt uh, droog, bubbels, heel lekker als aperitief. Uh, tot, tot een vrij zoete, gerijpte, op houten vaten gerijpte zakje bananen het sherry-achtige. Maar daartussenin eigenlijk de meeste uh, andere zakjes kan je best vergelijken met een, een glas Chardonnay, eigenlijk, uh, fris, frisse witte wijn. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer, grotendeels. Ja. Ja, ik heb het al dikwijls gezegd in dit programma. Ik leer hier ontzettend veel uh, bij. Want heel, heel mijn visie op sake is nu in die, die, in, in die twintig of in dat kwartiertje al helemaal veranderd. Want uh, ik denk dat de meesten van ons eigenlijk nog nooit echte sake gedronken hebben. Zou dat de reden kunnen zijn? Absoluut. Het, het ik zeg het ook, het, het blijft ook wel een, een beetje een niche-product. Ja, want in de supermarkt zie ik het niet direct staan. Goh, je, je hebt in uh, Carrefour en Deleuze heb je wel Gekka Dat is zo een beetje de standaardzakje. zakje. kan je wel kopen, maar uiteindelijk is dat... Goh... Dat is, ja, dat is een beetje te vergelijken. Dat is op zich niet, niet verkeerd of niet slecht. Maar dat is een beetje te vergelijken met tafelbier ten opzichte van de betere speciaalbieren eigenlijk. Uh, daar kan je het een beetje mee vergelijken. Dus hebben we jou nodig, Dirk, om ons uh, echt het, uh, de geheimen van de sake te laten uh, leren kennen. Kan iemand uh, die bij jou terechtkomt, kan die zomaar sake kopen? Uh, uiteraard. Uh, je vindt onze prijslijst op de, de webpagina. Uh, voor het overige kan je inschrijven op de mailinglijst, je vindt ons op Instagram, Facebook. We doen heel vaak proeverijen. Nu binnenkort ook, uh, ja, in december uh, doen we een proeverijtje uh, regelmatig op Sac Day. Dat is in oktober. Zijn er ook altijd dingen. Ondernemend kruibeken. in elkaar zit hoe bieren worden gemaakt, maar ik heb geen idee hoe dat met sake zit. Uh... Het is eigenlijk in essentie een, ook een fermentatieproces vergelijkbaar met bierbrouwen, maar het is ook vooral, het is heel toegankelijk. Het is niet beschermd of zo, dus ze zij zijn ook niet. Ze gaan dat niet claimen. Het wordt nu wel recent erkend als UNESCO Heritage. Mm -hmm. Er is nu in februari een groot evenement op de Japanse ambassade in Brussel, waarbij dat geratificeerd wordt eigenlijk dat, er, dat dat echt effectief als UNESCO Heritage... Uh, wat, is, wat is de basisgrondstof uh, eigenlijk van sake? Rijst. Het is eigenlijk ja. ook een eh, ontzettend puur product, dus je hebt eigenlijk enkel rijst, water, gist en koji rijst. Koji rijst is eigenlijk de essentie van heel het brouwproces. Koji is een soort uh, schimmel die eigenlijk uh, gebruikt wordt als starter van het fermentatieproces. Dus Dat is een Asparagus schimmel die erop gestrooid wordt en dat wordt ook heel, uh, heel strikt bewaard binnen de brouwerij. is een beetje het geheim van ja. elke brouwerij. Die koji schimmel dat is ja. Maar als we dat zouden hebben, zouden we het hier ook kunnen maken. Perfect, iedereen kan. Je kan zelfs online uh, brouwkits bestellen om zelf zakje te brouwen. Dat is allemaal op zich geen probleem. Oh, fantastisch. Ja. Oké, okay. uh, we gaan het... Uh... Je had iets weg te geven ook, hè? Ja, dat hoe, is een pakketje. Hoe gaan we dat uh, doen, Dirk? Hoe wilt jij dat... Uh... Zelf doen? Goh, ik vond jouw vraag nog wel oké. Okay. Ja. Um, ja, want daarvoor moeten ze naar de website gaan. Ja, hoe gaan we dat praktisch doen? Dus praktisch doen. is het... Uh, Als ze uh, bij ons komen afhalen. Uh, uh, ja, ja, ja ik, zou, ik zou dat, uh, zou dat doen. Uh, ja. Ik breng dan de winnaar in contact met jou. Ja, en, uh, ja. en op die manier. Uh, goed. Ik ga dat uh, nu aankondigen. Het is eigenlijk een... Uh, ja, ik ga u eens even laten vertellen. Ja, het is een pakketje ter waarde van 90 euro. En er komt de nodige uitleg bij en zo. Dus dan is het best als het bij u is. Ja, ook fysiek. Uh, Oké, okay, fantastisch. Ja, ik, ik ga het u allemaal laten uitleggen. Maar, uh, ja, zeg maar. Dus jij gaat die vraag dan stellen? Van nee, jij uh... gaat die vraag stellen. Oké. Okay. Uh, ik vond het wel een goede. Het is even denken. Want eigenlijk, dat was een verhaal dat ik nog wou vertellen rond dat bakje. Want eigenlijk, nee, het is nog onder ons, hè? Ja, ja, ja het is <laughs> onder ons, ja. ja, ja. Het, het, het, het, het grapje is dat dus de standaard flessen, Japanse zakje, zijn 720 ja. milliliter. Ja. Normaal is dat 750 bij ons. Ja. En dat heeft te maken met dit bakje. Oké. Okay. Dat is eigenlijk een Vroeger was dat een standaard hoeveelheid rijst voor één persoon. En dat is perfect 18 centiliter. Oké. Okay. Uh, en dat werd ook gebruikt, die eenheid. In Japan is alles ja. gestandardiseerd. Uh, in prefab en dergelijke. Het werd ook gebruikt bij festivals om uh, uit een groot vat sake te scheppen. Oké. Okay. Dus 18 centiliter maal is 72. En vandaar komt die 72 centiliter. Dat is een beetje gek. Oké. Okay. Een gekke maat, maar hoe dat ik dat ga verwoorden? Ja, oh, we komen dat, er wel. Wat een we, vraag dan, Justgas. We, we, we komen er wel. Ja, oké, okay, verraag. We zijn terug uh, bezig. 3, 2, 1 start. Bij ons nog altijd uh, Dirk van HopSake. Hier in uh, het uurtje rond Zaké. Uh, we hebben al heel veel uh, geleerd, Dirk. Ik kan me voorstellen dat er op dit moment al luisteraars zijn die echt... Uh, de proef op de som willen nemen. En we kunnen ze misschien wel gelukkig maken, voor zij die momenteel aan het luisteren zijn. Uh, we gaan iets weggeven, Dirk. Wat gaan we weggeven? Ja, dat klopt. Uh, we hebben hier een, uh, een proefpakket uh, ter waarde van 90 euro van Fukucho. Het zijn drie verschillende flessen. Uh, prachtige producten van een, uh, een vrouwelijke... Ja, het is eigenlijk een, een beetje een speciaal verhaal. Het is ook een vriendin van ons. Kleine familiebrouwerij in de buurt van Hiroshima. Wordt gerund door een vrouw, Miho Imada. Zij is tegelijkertijd Toji. Toji is de term voor brouwmeester. Maar zij is ook eigenares van de uh, mm -hmm. brouwerij. En zij specialiseert zich vooral in sake die uh, perfect te matchen is met uh, zeevruchten. Mm -hmm. Dus eigenlijk een... Um, kanten van Hiroshima, in de baai, bij de zee eigenlijk. Dus er is gekend voor heel veel uh, vis, zeevruchten en dergelijke. En op zich ook al heel uniek uh, als vrouw in die sector, uh, zoals heel veel sectoren in Japan, ja. blijft altijd wel een mannetjeswereld. En in de sake-business is dat nog altijd ook niet anders. Maar zij staat daar echt wel haar mannetje. En, uh, mm. Dus we hebben drie van haar producten. Echt top. Uh, ik moet zeggen dat we er ook wel uniek in zijn. We zijn de enige, zelfs in Europa, die die drie producten van haar kunnen aanbieden. Dus daar ben ik wel vier op. We hebben net een hele lading laten overkomen. Dus we geven nu heel graag een pakketje weg. Jammer genoeg dat ik dus zelf niet mag meedoen, maar, <laughs> maar, maar goed. Maar we God. gaan hier nog veel uh, serveren laten proeven <laughs> okay. uh, binnenkort. Maar dus we hebben nu een uh, mooie selectie, dus drie verschillende flessen van haar. Dus luisteraar, uh, open je mailbox maar al. En uh, je kan alvast ons mailadres intypen, dat is info.radio.barbier.be daar stuur je zo dadelijk, en je moet nu nog niks sturen, daar stuur je zo dadelijk je mail naartoe. En uh, we gaan uh, de mails afsluiten als dit programma gedaan is. En dan gaan we daar een winnaar uithalen. Die wordt door ons uh, persoonlijk gecontacteerd. Wij gaan die in contact brengen bij jou. En uh, die mag dan die fantastische prijs, waar je dan ook de nodige uitleg over gaat geven, Jij kan dan die Fantastische prijs uh, aan uh, de winnaar overhandigen. Ik denk dat we het op die manier perfect kunnen doen. Maar we gaan daar een vraag bij stellen. Mm -hmm. Aan welke vraag had je gedacht, Dirk? Wel, um, een vraag zou kunnen zijn, of de vraag zal zijn van: uh, als je even kijkt naar ons aanbod, um, we hebben onder andere het verhaal waar ik net van vertelde van. Brouwerij Konishi, we hebben daar een product van. Uh, Konishi Silver. Mm -hmm. uh, in welke twee hoeveelheden uh, of fles, ja, vol volumes, hè, kan je die bij ons uh, verkrijgen? Dus ik herhaal nog even. Ik hoop dat ik goed zeg. Konishi Silver. Mm -hmm. Je gaat even naar de website, ik denk dat dat het makkelijkste zal zijn. En je kijkt daar eens na, Konishi zilver in welke hoeveelheden, in welke maat van flesinhoud, kan je die bestellen bij Dirk? Je geeft met die twee uh, volumes op, mm -hmm. samen met jouw telefoonnummer, en je stuurt een bericht naar info.radiobarbier.be. Je hebt nog tijd tot het einde van deze uitzending daarvoor. Benieuwd wie het zal worden... We gaan dat straks nog heel kort even herhalen aan het einde. Dan hebben ze nog vijf minuutjes. Dan uh, kunnen ze dat ook nog doen. Terug naar de sake, Dirk. Uh, je hebt me al verteld dat uh, sake uh, perfect te peren is. Is sake ook perfect als drankje rustig in de zetel te drinken? Zo, zoals een wijntje. Ik drink s'avonds graag een wijntje in de zetel, terwijl ik naar televisie kijk. Absoluut. Uh, je hebt er een aantal... Sowieso. sowieso kan het perfect uh, als fris glaasje witte wijn mm -hmm. drinken. Ook bijvoorbeeld uh, in het, meer in het zoetere gamma. Dus we hebben gelagerde zakjes, zakjes die grijpt zijn op cognacvaten zelfs bijvoorbeeld, of in houten vaten. Uh, meer naar de ja, sherry-achtige kant. Dus kan ook perfect als dessertwijn of On the Rocks. Mm -hmm. Oeh, we ja. hebben ook een prachtige van Konishi hebben we bijvoorbeeld dat is een heel uniek verhaal. Conichie, uh, ja, dus eigenlijk al een heel oude zakjebrouwerij. Ze hebben een, uh, een recept teruggevonden uit de 17e eeuw. Uh, in die tijd werd er eigenlijk uh, gebruikt met ja, pakweg de helft minder water dan dat er tegenwoordig gebruikt werd. De rijst werd ook, ja, dat hebben we nog niet echt verteld, uh, de rijst werd ook veel minder gepolijst. Uh, ja, leg mij eens uit. Polijst. Ja, voilà, ja, zijn we, eigenlijk... ja we zijn vertrokken, Dirk. <laughs> nee, je hebt een aantal klassificaties binnen sake die te maken hebben met de polijstingsgraad van rijstkoral. Uh, op zich is, is dat die zakje erom niet beter of slechter, maar het is een klassificatie zoals dat je ja. bij wijn hebt. Uh, Bijvoorbeeld om uh, op uw label uh, ginjo te zetten, dus die konishi zilver waar we het net over hadden, is een ginjo sake. Bij ginjo moet er minstens uh, 40% van de rijstkorrel weggepolijst zijn, dus enkel de kern blijft over, 60%. Dat geeft heel veel fruit, uh, veel aroma. Want eigenlijk de rijstkorrel, de sake rijstkorrel, is ook een andere soort rijst dan die gebruikt wordt. Mm -hmm. Dat is niet om te eten, dat is een specifiek gekweekt sake rijsttype. Um, dus die kern blijft behouden. De, de buitenschil bevat veel enzymen, veel vetten. En die worden er afgepolijst, waardoor dat die kern overblijft en die, dat fruitje, Dat is de Ginjo. Dan heb je nog een stapje verder Dai Ginjo. Dai wil zeggen eigenlijk groot meer. Dus bij Dai Ginjo moet er minstens 50% weggepolijst zijn. Dus eigenlijk 50% blijft nog over. Het uh, geeft nog meer aroma, meer bodyfruit. Uh, wordt ook heel duurder. Fijne, wordt inderdaad wat prijziger. Er zijn zelfs brouwerijen die daar extreem ver in gaan. Uh, Onderaan, Dassai is een heel gekende brouwerij. Ze hebben een dasai 23. En die 23 slaat op eigenlijk het restpercentage van die rijstkoral. Dus het blijft eigenlijk nog maar heel weinig over. Ja. Maar dat is een smaakbom tot en met. Maar inderdaad, dat is niet meer betaalbaar om gewoon uh, dagelijks te drinken. Nu, als ik naar de supermarkt ga. of ik ga naar de lokale drankhandelaar. en ik wil vanavond een lekker flesje wijn drinken. dan. Ja, ik ben niet de man die de hele dure wijnen gaat kopen. Dan denk ik met een flesje 15, 16, 17 euro. Mm -hmm. Dan hebben we meestal wel een uh, zeer lekkere wijn. Hoe zit dat bij Saki? Uh, ik kan me voorstellen: het moet een, een, een eindje afleggen. Er gebeurt nogal wat mee, mm -hmm. het heeft heel veel tradities. Ik denk dat ik er niet ga geraken met mijn 15 nee, euro. Uh, dat is inderdaad een beetje het jammer. Uh, nu tegenwoordig prijskwaliteit. Uh, we hebben in ons aanbod. Uh, het varieert van rond de 20 euro. Mm -hmm. Heb je eigenlijk al een heel fijne zakje. Uh, zeker Conities, prijskwaliteit top. Uh, Wakazee in Parijs omdat het ook wat dichterbij is, maar het zijn echt wel Japanners, echt traditionele Japanse brouwerij, maar in de buurt van Parijs. Die hebben ook wel echt heel fijne prijskwaliteit, topproducten. Maar los daarvan, het, het blijft, uh, je hebt enerzijds inderdaad een afstand, hè. Uh, anderzijds ook het brouwproces blijft voor die kleinere brouwerij heel ambachtelijk. Je moet weten ook, um, uh, dat is ook heel typisch seizoensgebonden, dus er zijn periodes in heel dat proces, uh, dus in het voorjaar wordt uiteraard de reis geplant, in de zomer moet dat groeien, in uh, het najaar wordt dat geoogst en traditioneel trekken zij zich terug vanaf 1 oktober, daarom is dat ook World Sake Day 1 oktober, trekken zij zich terug. In de brouwerij om daar echt een paar maanden tot begin maart, eind februari eigenlijk, die zakje te gaan brouwen. En dat zijn, nou altijd, dat zijn meestal mannen die echt maanden soms van hun familie weg zijn. Die trekken zich uit terug en die, staan, die hebben ook een beurtrol, beurtrol s nachts om uh, ja, die reis terug te gaan mengen, stomen en dergelijke in de gaten te houden. Het is een heel intensief aanbechtelijk proces. Ja, er speelt van alles mee. Het zakje wordt eigenlijk ook niet, wordt amper... Ah, het is zo zuiver, dat wordt, er zitten geen bewaarmiddelen in. dat wordt uh, gepasteuriseerd, maar daar houden het dan ook bij op. sommige worden zelfs niet gepasteuriseerd. Dus heel dat proces, proces wordt heel nauwkeurig en... in de gaten gehouden. En die mannen slapen en leven daarbij. Maar dat is echt, ah, dat zijn de traditioneel de kleine mm -hmm. brouwerijen. Maar toch, in de grote brouwerij leeft dat proces ook nog wel zo. En dan wordt het allemaal natuurlijk wel ja, vrij prijzig. Maar ik kan me voorstellen, als ik een van de komende avonden thuis in mijn zetel zit en ik drink zo'n glaasje en dat in gedachten houdt, dan is het de prijs wel waard, denk ik. Absoluut. Uh, er is ook een fantastische documentaire op Apple TV te bekijken, denk ik over zo'n brouwerij die vanaf 1 oktober zich terugtrekt. Die mannen, heel dat, dat leven er rond, fantastisch om te zien. Dus ja, het is, een, het is een heel mooie, rijke cultuur. Nu, we hebben het geluk, dus de, de zakjes die we nu mm -hmm. uh, als prijs aanbieden, ja. die we eigenlijk exclusief importeren, zijn prijskwaliteit ook echt wel top. Dus die vallen dan ook nog wel... Eerlijk mee, maar er zijn er, hey, het gaat echt, het gaat weer. Er zijn zakjes die, die behoorlijk. Ja, maar ja, dat het, is, het is bij, de, ik, ja, bij wijn ook. Het ja, als, ja, als ik morgen naar een uh, gerenommeerd restaurant ga en ik vraag ja. de wijnkaart, ik krijg daar een boek voor mij, ik open de eerste pagina ja, absoluut. en dan moet ik me al zeer goed vasthouden of ik val van mijn ja. stoel. Dus ja. uh, ik denk dat dat in wijnen in in, in het net hetzelfde een maar, beetje is. Maar je gaat bijvoorbeeld geen goeie fleszakje vinden van 6 euro in een delhuis of zo. Dat is onbestaande. Dat kan niet. Hmm. Zijn er nog uh, periodes dat je teruggaat naar, je, naar Japan? Zeker, zeker. Uh, dat is alleszins nog de bedoeling. Nu is het jammer genoeg waar verder reizen ook eigenlijk. Door heel de situatie in uh, Oekraïne vliegen mm -hmm. we niet meer over Rusland. Dus dat is direct drie uur langer vliegen. De vluchten zijn ook wat duurder geworden. Maar sowieso is het onze ambitie om uh, regelmatig terug te vliegen. En nu we het toch over uh, ambitie hebben, Dirk. Wat is jouw ambitie met Hopzaké? Het is vooral heel fijn dat we dit samen kunnen doen, als koppel. Eigenlijk ook gezien onze geschiedenis in Japan, dat we daar gewoond hebben, onze vrienden, uh, heel alles wat er, wat er ronddraait. Maar de ambitie is vooral om, uh, ja, vooral educatief eigenlijk, om mensen mm -hmm. gewoon te overtuigen van probeer dat eens, doe er eens iets mee, um, doe eens iets zots, doe eens gek. Bij een dinertje, probeer dat eens en gewoon dat te overtuigen. En het leuke is dat dat vanuit Japan, vanuit die brouwerij, dat het zo geapprecieerd wordt. Die mensen zijn zo enthousiast dat wij dat doen, maar dat is echt dat is heel gek. Je merkt dat op die beurs ook in Parijs. Die brouwerij, die vragen niet liever, die vinden dat ja. fantastisch. Dus dat, is eigenlijk wel, dat geeft gewoon een heel goed gevoel. We zijn bijna aan het einde, Dirk, maar ik, ik kan hier nog uren over doorgaan. Uh, maar ik, ik stel me een beetje in de plaats van de luisteraar die hopelijk, en ik, ik denk het wel, dat, er, dat we toch een aantal hebben overtuigd om het toch eens te proberen. Mm -hmm. Maar die denken, als we op de website kijken, ja, wat moet ik hier pakken? Niet gemakkelijk, hè? Uh, kunnen die altijd met jou contact opnemen? Tuurlijk, dat is uh, geen enkel probleem. Ja, je bent ook zo'n, hebt zo'n vriendelijke uitstraling dus. en, ja, ja. We hebben ook per product kunnen we informatiefiches uh, doorsturen. En nu op, dat alles met mail kan, dus ik ik kan me voorstellen ja. dat dat uh, zeer uh, makkelijk moet gaan. We gaan nog uh, een keer die prijsvraag uh, herhalen, Dirk. Uh, twee volumes moeten ze ons doorsturen op info@radiobarbier.be. Van welke sake moeten ze dat doen? Uh, van Konishi Silver. Konishi Silver. Die, Een ginjo. Die is verkrijgbaar bij hopsake in ja. twee verschillende volumes. Noteer die volumes uh, op je mail, samen met je telefoonnummer. Uh, uiteraard ook je naam of hoe we jou het makkelijkste kunnen bereiken. En dan maak je kans op die... Ja, toch wel een zeer mooie prijs, ter waarde van 90 euro om eens echt kennis te maken met uh, sake. Zijn er dingen, Dirk, waar je in heel dit verhaal van sake enorm trots op bent? Of zeg je van, ik ben over het hele parcours super trots? We zijn gewoon heel blij dat we die producten van Konishi hebben kunnen invoeren hier destijds. En nu kreeg ik inderdaad deze week nog een mail van uh, mensen van Cornish die mij uitnodigden om naar Brussel te gaan, naar dat evenement waarbij dan Saki als UNESCO heritage uh, ja, proces, brouwproces, dat wordt erkend en daar is een heel evenement rond te doen en zij hebben mij specifiek gevraagd om erbij te zijn, dus dat maakt mij eigenlijk wel heel fier. Verdorie Dirk, je hebt me kunnen overtuigen vandaag van sake. Zodadelijk hebben we nog de dilemmas. Ondernemend kruibeken. Een kruibeekse ondernemer op de praatstoel. We zijn bijna toe aan het einde van dit programma. Dirk heeft me echt overtuigd van sake. Ik ga toch nog eens op zijn website piepen. En vergeet niet, dit zijn de laatste minuten om mee te kunnen doen aan de wedstrijd. Voor we aan de dilemma's uh, beginnen, Dirk, ik, ik, we gaan een beetje uitlopen vandaag. Ik voel het sowieso. Je hebt ook muziek meegebracht. Uh, daar gingen we het heel kort over hebben. Dat is niet de bedoeling van dit programma. Maar ik wou jou toch heel even de tijd uh, geven om daar iets meer uitleg over te geven. Ja, heel tof. Uh, eentje dat ik zeker heel graag wou aanhalen is uh, Mano Negra. Mm -hmm. dus ik denk van, dat heeft niks mee op aan te maken. Maar ik was destijds in 1991 uh, in de Kawasaki Club, mm -hmm. een beetje rand van Tokio, bij live optreden van Mano Negra. En heel zot, dat was een fantastisch optreden. En ze hebben daar, exact dat optreden, live dan op CD uitgebracht, live at de Kawasaki Club. Oh, mijn god! In the hell of pachinko pachinko is een uh, Japans uh, spelletje dat je overal zo met balken zet, mm -hmm. en, uh, een heel gek ding eigenlijk, maar ik vond dat geweldig dat ik erbij was. Wat ik er kort wou over vertellen is, Japan is alles zo georganiseerd, echt super tof gedaan allemaal, maar ook zo'n live optreden van zo'n groep, die was uitverkocht, bonvolle zaal, stage diven, op zijn Japans, <laughs> allemaal mooi in de rij. Dus iedereen... Er werd massaal gestageduit, maar die stonden allemaal heel proper aan te schuiven en dan hup in het publiek. Ik vond dat fantastisch. Dat is een ongelooflijk optreden. Dus dat wou ik zeker even... Ja, eens, uh, en er was nog een tweede nummer waar je het uh, heel kort nog even ja, over wil hebben. Ik hoop dat dat gedraaid wordt. Het is heel maf. Um, dat is Tama, uh, Sayonara Man heet het eigenlijk. Heel grappig nummertje. Uh, ja, dat, dat brengt voor mij zoveel nostalgie. Dat is, nostalgie. Uh, dat is een, een beetje volk rockachtig groepje die toen in een tijd, begin jaren negentig, echt ja, een beetje een, een... Ja, dat was een shock eigenlijk, een beetje in Japan. En ik vond dat zo alternatief, ook uh, zelfs voor mij als buitenlander, maar ook voor Japaners was dat ook heel alternatief. En ik zat toen ook... Ik had geluk... Uh, om in Japan te wonen binnen, ja, niet als gewoon salarieman, niet als uh, standaard office businessman. Maar ik, ik had een creatieve job, dus ik had eigenlijk ook allemaal creatieve ja. mensen rond mij. Ook lokale mensen. Um, We leefden in een, wonen in een dorpje, ja, samen met de lokale kruidenier, de kapper, dat waren met onze beste vrienden, zo de kleine zelfstandigen. Ook daar. En. Die muziek paste daar perfect bij, dat was alternatief, maar, ja. maar je moet het horen, het is ja. heel heel. Gaaf. we gaan er naar luisteren, nee. Dirk. Okay, so well. En dan nu eindelijk toch uh, de dilemmas. En uh, we beginnen eraan, Dirk. Eerste vraag. Huh. belangrijk. Nee, totaal onbelangrijk. Het is gewoon een uh, leuke afsluiter. Waar kies je zelf voor, wijn of bier? Bier. De tweede vraag is, als je op vakantie gaat, mag dat een avontuurlijke vakantie of een relaxte vakantie zijn? Uh, beide eigenlijk, maar we gaan maar misschien avontuurlijker. Toch avontuurlijk? Ja. Ik denk als je naar Japan gaat, dat het daar altijd avontuur is. Dat is eigenlijk meer relaxed, vind ik. Ah, dat is meer relaxed. Omdat Omdat al zo goed geregeld is. Is. Okay. <laughs> um, ik rij het liefste in een personenwagen of met een SUV? Poeh, tegenwoordig zijn uh, SUV's ook al meer personenwagens, ja. dus uh, ja, doe maar ja. SUV dan. Ja. En dan uh, qua eten, geef je mij maar stoofvlees, friet of een culinair dineetje. Ik ik allemaal van het moment eigenlijk. Uiteraard, uh, allebei ja. eigenlijk. Uh... Doe maar stoofvleesfriet vanavond. Vanavond is het dus stoofleesfriet. Ja. Zelfs kies ik het liefste als ik het doe voor individueel sporten of een groepssport. Individueel. En in huis geniet ik het meeste van kamerplanten of bloemen. Kamerplanten. Mocht ik een huisdier hebben, ik weet dus niet of je een huisdier hebt, kies ik voor een hond of een kat? We hebben allebei. We hebben allebei. allebei. Ja. Hoe noemen ze? Uh, Nora is de hond. Die gaat elke dag mee met de waterbus naar het werk met mij. Oh, fantastisch. Ja. En dan hebben we nog twee katten. Oké. Okay. Uh, ik voel me het beste in casual, chique, kledij of gewoon casual, casual. Casual, casual. En in het huishouden, draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Ja, ik draag mijn steentje bij, ik uh, doe alles in de keuken. Ja, zo zie je er wel uit, ja. <lacht> en tenslotte, laatste vraag. Mijn muziekkeuze is meestal te vinden bij de muziek van vroeger of nu? Allebei eigenlijk. Het is heel, heel eclectisch. De keuze was ontzettend moeilijk. Het is een beetje een nostalgische keuze geworden, maar uiteindelijk ga ik voor alle, alle registers open. Dirk, mag ik jou en Hopzakkie fantastisch bedanken voor dit gesprek en je nog heel veel succes toewensen in de toekomst. to do the feed your champions because of the jerks and the sickness buzzing all around everywhere I say, it's